Er er Radio Els. No WWW. Just Radio Els 558. Det finns många avvassningsprogram i Nederland. Det finns ett eentje man verkligen räknas med. Det är Putekalooris avvassningsprogram. Och här är den nya els Plaat. Radio What's go, go. Welkom, luisteraars, op deze dinsdag 22 september van het jaar. Des Allas 2015. En wat een geweldige els hebben we van de week. Jo, de highlight uit 1977 met California. En dat mag wel even volgeklapt worden. En de borden, de de Welkom in deze dinsdagse afwashow via de livestream van Radio Els 558, zoals dat heet, of later natuurlijk via RadioMaastad.com, of straks gewoon via de podcast via Archief.net of zo. Daar lees je alles wel over de Facebookpagina. Ga dan eens naar onze Facebookpagina van Radio Els 558 of van de afwasshow, we hebben er zelfs twee, hè? ja ja ja en dan ook nog eens een keer eentje van onder we zijn er maar druk mee zou ik zo zeggen, wat gaan we allemaal doen, nou de bekende dingetjes natuurlijk, hè. dat weten jullie onderhand wel, weet je nog wel en wat nieuwsberichtjes van nu.nl, ja dat wordt wel trouwens steeds vertrager, vind ik hoor, ja er staan zulke oude nieuwsberichtjes op die al Lang ergens anders gelezen hebt. Maar goed, we doen het er voorlopig maar mee. De muziek staat natuurlijk voorop. We hebben muziek van René Vroger, van The Village People, van The Carpenters, Greenfield en Cook, mijn favorietje. Bakkera komt er nog voorbij. De uh, casuals uit de jaren 60, Status Quo, Crowded House, Holly's, Affei, te veel om op te noemen. En uit alle jaartallen en uit alle muziekrichtingen, dat kan hier allemaal bij de Affashow. Maar we beginnen natuurlijk weer met een. All time 60s. Dit keer van de Fortops uit 1966 en het is allemaal getiteld Reach Out, I'll Be There. Goedenavond, goedemiddag. Net som we al gereten bent u duidelijk. Dit is de Afa Show tot een uurtje of 6 vanavond. Terwijl hier, als ik even naar buiten kijk, weer een flinke stortbuik voorbij komt, horen jullie de 4 uit 1966 met Reach Out, I'll Be There. Maar er is goede hoop, want ik heb begrepen dat het vanaf donderdag, vrijdag, een beetje beter weer moet gaan worden. De Ava Show. Administratiekantoor Colbenhof BV. De specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 5152 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koenov BV, de enigste juiste keuze. <SETT> dat dit een oude Els hit hittip was ja ergens heel lang geleden want dit nummer kwam uit 1984 en toen uh, hield Els nog wel een beetje van uh, wat moderne popmuziek tegenwoordig is het meer waarheen waarvoor van Miekert Elkant. Maar ja dit is weer een ander verhaal natuurlijk de krant. Aha de krant, nou we gaan eens even kijken wat er allemaal vandaag zo gebeurd is en uh, Wat leuke dingetjes hoor, voornamelijk, uh, we hebben ook wel serieuze dingetjes, maar ja, dit, dit is trouwens serieus en ook wel weer uh, leuk eigenlijk. Een man in het Schotse Sint Andrews heeft met zijn doedelzak een toespraak verstoord van een prediker die op het dorpsplein een tirade tegen homo's en lesbiennes hield. De predikant stond op het dorpsplein luidruchtig zijn afkeer voor homo's en lesbiennes te prediken. Hij stelde onder meer dat het openstellen van het huwelijk voor homo's en lesbiennes de economie zou verwoesten. De doedelzakspeler overstemde de man vervolgens door met zijn instrument Scotland the Brave te gaan spelen. Een onofficieel volkslied, volkslied voor de Britse provincie. De man stopte met praten als een politiebus voor hem stopt en hem aanspreekt. Ja, ja, het is wat. Minister Blok die kiest voor de verbouwing van binnenhof van 5,5 jaar maar liefst. De Tweede Kamer moet de sluiting nog wel goedkeuren. Een andere optie was een renovatie die 13 jaar in beslag zou nemen. In dat geval zou de Tweede Kamer niet hoeven te verhuizen. De Tweede Kamer verhuist dan tijdelijk naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om dat ministerie geschikt te maken als voorlopig onderkomen voor de Kamer wordt het gebouw, gelegen naast Den Haag Centraal, voor 40 miljoen verbouwd. In de plannen gaat het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte naar het gebouw van de Hoge Raad aan het lange voorhout. Ook de Eerste Kamer en de Raad van State zullen daar zetelen. Drugsgebruik toegenomen na verhogen leeftijd, alcoholgebruik. Dat blijkt uit een onderzoek onder 5000 jongeren tussen de 16 en de 18 jaar. Dat is gedaan in opdracht van Digitaal Themakanaal NPO 101 van BNN. Van de ondervraagde jongeren zegt 1 op de 3 meer drugs te zijn gaan gebruiken sinds de nieuwe alcoholwet van kracht is. Voor 5% was het niet beschikbaar zijn van alcohol, zelfs de reden om drugs voor de eerste maal te gaan proberen. Bijna een derde van de jongeren gebruikt elke week drugs en een derde doet maandelijks aan drugsgebruik. Het gaat om allerlei soorten drugs zoals ecstasy, Speed en Pep. Ja, het is me wat allemaal. Vorige week kwamen er 4200 nieuwe vluchtelingen naar Nederland. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie meldde dat dinsdag na overleg met een aantal ministers. De week daarvoor kwam de instroom uit op 3100 en de week daarvoor op 1800. Dijkhoff overlegde dinsdag met onder meer premier Mark Rutte en de ministers Jeroen Dijsselbloem van Financiën, Art van der Steur van Veiligheid, Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Minister Hennis van Defensie en minister Blauwman van Buitenlandse Handel en ook zat Jest Bussenmaker van OCW aan de tafel. Dijkhoff, Dijkhoff ziet nog geen aanleiding om de grenscontroles weer in te voeren. De mobiele grenscontroles zijn eerder al wel aangescherpt. We gaan kijken wat het oplevert en of het aanleiding is om verdere stappen te ondernemen. Wij gaan hier ook verdere stappen ondernemen, want we gaan gewoon weer lekkere muziek draaien. Wederom naar 19... Uh, nou, wel naar de 60's in ieder geval. 1968, hier is de move en het is brand. Brand, hier is de fire. met de Beatles werd het alweer tien voor half zes hier bij Radio Els 558. Ik draai nooit zo gek veel de Beatles, ik weet ook niet hoe dat komt. Want ze hebben toch wel aardige muziek gemaakt, zou ik zo zeggen. Die jongens uit Liverpool vandaan, hè? de Fab Four ook wel genoemd. We blijven even in de jaren 60, hoor. Het is echt een blokje zestig uh, muziek hier in de Avasio. We gaan naar 1967 toe met de Hollies. En het schitterende, alleprachtige prachtige Dear Eloise. Dear Eloise, I am writing.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 mm <laughs> De een brood, de een dood is anders een brood, daar ging dit liedje ongeveer over. Ik kwam me eigenlijk een beetje bij toeval tegen bij het samenstellen van de playlist van vanavond. Je hoorde Dear Eloise van de Hollies uit 1967 hier in de Alfa Show. Zometeen gaan we even een beetje nog wel doen, op het halve uur ongeveer. En we gaan nu nog even terug naar 1987, dus dat is wel 20 jaar later hoor. Ja, 20 jaar later. Crowded House, oh jee, and don't dream it's over. Goedenavond. Du lyssnar på radio Els 558 och vi gör här mellan 5 och 6, The Avazio. Today, tales of war and the wise, could you turn right over to the TV mic? Oh ja, Weet je nog wel, is het weer tijd voor, want het is bijna weer half 7 hier in de show. Het is vandaag de 265ste dag van het jaar en er komen er nog precies 100 en dan is dit jaar weer helemaal voorbij. Wat gebeurde er allemaal op deze 22 e september in het verleden? Nou, In 2012, drie jaar geleden, werd het stedelijk museum in Amsterdam na een verbouwingsperiode van 8 jaar weer geopend door destijds nog koningin Beatrix. En in 1980 viel Irak Iran binnen, dat werd ook een bloedige oorlog vol met uh, gifgas en dergelijke, niet leuk allemaal. En in 1949 minister van Financiën Piet Lifting laat de Nederlandse gulden met 30% devalueren. En in 1960 wordt Mali af onafhankelijk van Frankrijk. En in 24 jaar later, in 1984, François Mitterrand en Helmut Kool staan hand in hand op het slagveld van Verdun. Dat was een, een grote slag die destijds werd geleverd in 1916, als ik uit mijn hoofd zeg, <coughs> in Verdun. ja. 1982 even naar de sport toe. Het Nederlands voetbal-elftal herstelt van de matige start van de ek kwalificatiereeks en verslaat Ierland in Rotterdam met 2-1. 1949, de Sovjet-Unie destijds nog, hè? Die brengt zijn eerste atoombom tot ontploffing. En het zal uh, leiden natuurlijk tot een grote wapenwetloop met atoombommen en dergelijke. Zo, dan gaan we eens even kijken naar wie er allemaal nog geboren zijn vandaag. Nou, dat uh, is weer een kort lijstje, net als gisteren geloof ik. Oh, dat was in 131 Claudius Galenus. Hij was een Romeins arts. Ja, dat hij dan in de boeken is terechtgekomen. Maar hij zal wel iets bijzonders gedaan hebben. Hij overleed in 216, dus hij is nog wel vrij oud geworden in, voor die tijd natuurlijk. Arthur Lowe, wie kent hem niet? Dat was namelijk uh, Captain Manwaring. In uh, daar komen de schutters. Ja, ja. Hij overleed in 1982, maar hij werd geboren in 1915. En jarig is vandaag David Coverdale. Ja, bekend hè, Brits rockzanger onder andere van Deep Purple en later Whitesnake en zo. Ja, uh, Eddie Plankaart is ook vandaag jarig. Hij was natuurlijk een, een wielrenner, ex-wielrenner inmiddels, uit België vandaan. Hij werd geboren in 1958 en in 1964 werd Jort Kelder geboren. Gefeliciteerd Jort, hij is natuurlijk een Nederlands presentator en hoofdredacteur van The Quote. En Ronaldo, de Braziliaanse topvoetballer, hij zag het levenslicht in 1976 en werd vandaag ook geboren. Nog een voetballer, nou meer een doelman eigenlijk, maar de Stekelenburg is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1982. Dan gaan we eens even kijken wie er overleden zijn vandaag. Oh, Jan Teulings in 1989 op 84 jarige leeftijd. Hij was een Nederlandse acteur, een hele goede trouwens. Jan Docht, toch? 88 jaar werd hij. Hij overleed vandaag in 2002. En hij was, was natuurlijk een Nederlandse romanschrijver. Johan Stekelenburg, hij werd slechts 61 jaar oud. en was ooit, uh, dacht ik, voorzitter van de FNV en later uh, PvdA-politicus. Hij overleed in 2003. En ach, Swiebertje. Nou ja, zwiebeltje niet, maar Joop Doderen, die hem vertolkte. Hij werd 84 jaar oud, Joop, en hij overleed in 2005. En in 2004 overleed op 57-jarige leeftijd Dirk van der Horst. Hij was een Nederlands gitarist onder meer van de Disimens-band, van Next One en later van BZN. Zo, nog gaan we even naar de weerextremen van vandaag. In 1910 werd het niet warmer als anderhalve graad en in 1989 was de hoogste maximumtemperatuur 26,7 graden en dat voor eind september. Het is wat. Het langst in de zon zitten konden we vandaag in 1997. Toen scheen de zon 11,5 uur en de meeste neerslag die viel in 2004. Nou, het meeste duurde het langst in ieder geval. 15,7 uur regende het in 2007. We gaan weer eens even lekker muziek draaien. We gaan een beetje rocken. 1975 is die status quo in de En het is allemaal laag, laag, laag. Oftewel don, don, don. een hardrock geweld, komt je huiskamer binnen denderen via Radio Els 558 nou 558, hoor ik te zeggen, zeker met zo'n hardrock plaat natuurlijk, Joris Status Quo uit 1975 en Down Down gezellig, de avas met Ferry The wild child, so free and so wild, and so full of love. Ik dacht een studiogroepje uit Amerika vandaan, zo'n hitmakerfabriek, weet je het wel. Die traden niet op, nee, die zaten alleen maar in de studio bij elkaar om hits te, op te nemen. En dit was er wel eentje hoor, een hele grote uit 1969. En Jasmine, welkom bij Dave's Show. Het is 10 minuten over de klok van half zes geworden hier alweer op de livestream van Radio 558. Oh, wat horen we nu allemaal weer? Oei, oei, oei. Oei, is that man again. Daar komt ie weer, die man. Something in the. 197 van Bakkeran. And sorry, I'm a lady. I am a lady. Hello stranger, you're a danger. To the law I know the here. They don't like men like you in our city. On the game, and you are to blame. Kortstondig Spaans duo was dit. Twee dames, twee mooie dames trouwens, hoor. Dat kan ik kan me nog wel herinneren uit de filmpjes van uh, Top Pop der Want we praten hier over 1977. Bakara hoorde je in de aversio en Sorry My Lady. Even een heel serieus moment in de aversio, want ik heb hier muziek klaarstaan voor je. Dat is echt bijzondere muziek vind ik zelf. Het is een Nederlands duo Greenfield en Cook. Zijn mijn favorietjes. Ik heb er ooit, een jaar of twaalf, dertien geleden, nog eens een keer een hele special over gemaakt. En we gaan luisteren naar die end, afkomstig uit 1970. Ik zal er niet doorheen praten. Dus we gaan gewoon lekker aftellen: 3, 2, 1 en goed luisteren. far away everything is okay and then Je vindt het mooi of je vindt het niet mooi? Ik vind het mooi. We hoorden Greenfield en Cook en The End, 1970. Nou, uh, genoeg even serieus gedaan. We gaan eens even lekker op de knieën kloppen hier in de Avershow bij Radio Els 558. De klop op de knieën knieënplaat. Dus we gaan eens even lekker vrolijk dansen met IMCA, The Village People, uit 1974. You don't Toosten eten, YMCa, ja ja ja ja Oh, ik zie dat het alweer weer uh, tien voor 6 is geworden. Het wordt hoog tijd voor nog wat nieuwsdingetjes hier in de show. Pop, pom, pop, pom. De krant: record aantal wilde zwijnen op Veluwe en dat komt allemaal door de eikels aan de bomen. Vooral op de Veluwe wordt een grote aanwas van jonge biggetjes gemeld. De massale val van beukenootjes in september zorgde ervoor dat een deel van de zeugen bronstig wordt waardoor er in december en januari weer nieuwe biggetjes worden geboren. Doordat er nu ongeveer 4 miljoen kilo eikels en beukenootjes in de natuur te vinden zijn kunnen de zwijnen zodra deze vallen zo'n 5 tot 6 kilo vruchten eten. De beesten hoeven zich daardoor niet te verplaatsen om aan voldoende voedsel te komen. Een rechter in Londen moet gaan bepalen of Brits een spel of een sport is. Dat meldt Sky News. De rechter heeft twee dagen uitgetrokken om argumenten van beide kanten te horen. Als Brits wordt geregistreerd als een sport, dan maakt het aanspraak op verschillende subsidies en belastingvoordelen bij het organiseren van competities en wedstrijden. De komt pernieuw kort geding om wraakporno op Facebook. Van de rechter moest Facebook de gegevens binnen twee weken bekendmaken, dat is niet gebeurd volgens Facebook omdat het die gegevens niet helemaal niet heeft. De rechter bepaalde in juni al dat als Facebook de gegevens niet zou leveren, een externe partij toegang moest krijgen om in de systemen te gaan zoeken. Omdat de partijen het niet eens zijn over wie dat moest worden heeft Facebook een nieuw kort geding aangespannen wat dient op 6 november. En het gaat allemaal om een wraakactie van een ex-vriendje van Chantal. En haar advocaat Thomas van Vlucht die liet het uh, vandaag weten. Op dat bewuste filmpje dat in januari op Facebook werd geplaatst is te zien hoe de vrouw haar ex-vriendje oraal bevredigt. Het filmpje is door haar ex gemaakt, maar hij ontkent degene te zijn die het op de website hebt gezet. Ja, ja, ja, dat wordt ook toch. dat heb je met uh, het internet, hè. het is eigenlijk ongerijbaar. De populatie van de patrijzen die groeit in de Achterhoek. De patrijs was tot het midden van de vorige eeuw, vorige eeuw met een populatie van honderdduizenden paren een algemene verschijning in Nederland. Door het huidige monotone agrarische landschap met voornamelijk maïs en, mais en grasland zonder bloemen zijn er in Nederland nu niet meer dan 20.000 patrijzen over. Maar in Aalten heeft een beschermingsproject succes gehad, daar is de populatie van drie paren patrijzen tot 34 paren gegroeid. Via het project samen voor de patrijs in Aalten stelden 19 grondeigenaren een stuk land beschikbaar en de akkerranden werden vervolgens ingezaaid met speciale wildmengsels. Daardoor konden de patrijzen genoeg voedsel, beschutting en een broedplaats vinden. Dat was weer het nieuws voor vandaag hier in de -show. en uh, Wij gaan eens even wat Nederlandstalig draaien, dat gebeurt niet zo vaak hier in de show, maar... Dit was een eenmalige combinatie die ik wel kan bakkoren. René Vroger en het goede doel. En alles kan een mens gelukkig maken. Ik ga niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul, wat de smaak van honger is.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 Wou ik dat ik net iets vaker Iets vaker simpelweg gelukkig wacht mm -hmm. Een eigen hart Een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt van de houden koop Toch wou ik dat ik net iets vaker det är simpel simpelweg gelukkig was. Ik Jag kan inte säga att jag finns till kort. kom Geen ingen idé, ingen bedoel. Vad gebrek av liefde är. Vandaag har jag min 30-40-recorder. Nu avan är det dus inget programma dat jag miss. Min vader och min moeder är nog alla i livet.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 Eigen huis, een plek onder de zon, er altijd iemand in de buurt die van me ogen komt, toch wou ik dat ik net iets pakte. Niet spakers simpelweg gelukkig was, ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. En zing om de milde geur van de zee Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken De zon die doorbreekt, en vers kopje thee Een eigen hart, en plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me behouden koopt Wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Mm. Een eigen... Ja, vind dit hè? een heel leuk tuutje. Ja, daarom gebruik ik hem altijd aan het eind van het programma. Ik word hier echt heel erg vrolijk van. Je krijgt nog even van mij het weer. Komende nacht zijn er landinwaarts opklaringen en wordt het op veel plaatsen droog. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Met name in de kustprovincies blijven enkele buien mogelijk. De minima lopen uit 1 een van een graad of graden in het noordoosten tot 12 graden aan de Zeeuwse kust. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwest. Morgenochtend is er landinwaarts eerst mist of laaghangende bewolking aanwezig. In de loop van de ochtend lossen deze op en trekken er meer buien vanaf zee de kustprovincies binnen. Ook in de middag komen nog buien voor, maar in de avond wordt het vanuit het westen uit steeds meer droog met opklaringen. Het maximaal liggen we opnieuw rond de 16 graden bij een overwegend matige westelijke wind. Aan de kust wordt de wind toch nog een beetje matig tot vrij krachtig. Nou, dit was hij dan weer, hè? Maar volgens mij heb ik morgenavond veel beter nieuws wat het weer betreft, want het moet echt een stukje beter geworden. Wij gaan er van tussendoor. Zometeen uh, wordt het weer heel even stil, want dan gaan we overpluggen naar Els, want die gaat weer eens een poosje non-stop voor je draaien. De beste muziek van de jaren 70, 80. En uh, dat komt allemaal uit de Roemruchte top 40 periode vanaf 1965. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Ik heb nog één klaartje. Dat wordt er eentje van Elvis Presley uit 1970. You don't have to say you love me. Nou, dat hoef je voor mij ook helemaal niet te zeggen. <tosses> dat, doen, dat doen anderen wel voor je, denk ik. En uh, ik zou zeggen, graag tot morgen. Bye bye, zwijzwaar. When I said I Would always stay. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Oh, don't you know that now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you And beg you to come home You don't have to say you love me Just be close at hand You don't have to stay forever I will understand Believe me I can't help but love you But believe me, I'll never tie you down Left alone, just a memory Life seems dead and so unreal All that's left is loneliness There's I've no love to feel me close You don't stay I will Det En zijn veel afwasshows in Nederland Er is er är eentje waarmee echt rekening gehouden wordt Dat is